Het hachelijk avontuur dat ons in de Sahara overkomen was, hadden we tien kostbare dagen verspeeld. We bereikten Kenia dan ook veel later dan we voorzien hadden. Het was bepaald een tegenvaller, want nu zouden we ons verblijf in dit heerlijke land aanzienlijk moeten inkorten. Anderzijds had Waagter het geluk al onmiddellijk bij onze aankomst een goede kennis van oom Januari tegen het lijf te lopen. Die man bracht ons in contact met de directeur van een groot natuurreservaat. Met het gevolg dat ons niet alleen de grootste faciliteiten verleend werden, maar dat we zelfs een gids toegewezen kregen om ons wegwijs te maken in het uitgestrekte natuurgebied. Professor, mag ik me aan u voorstellen? Mijn naam is Bill. Ik ben opziener. De directeur van het reservaat heeft me opgedragen uw gids te zijn. Prettige kennismaking, meneer. Uh, noem me maar Bill. Dat maakt alles veel eenvoudiger. Uitstekend, Bill. De directeur heeft me over jou gesproken. Het is heel vriendelijk dat je ons wilt helpen. Mag ik je mijn helper Coralis voorstellen? Hallo, Bill. Dit is mijn nichtje Marleen en die jongen is haar broer Piet. Piet. Ik hoop dat we het samen goed zullen kunnen vinden. Maar uh, mag ik nu eerst weten wat jullie plannen zijn? We uh, hebben nog geen vaste plannen gemaakt. De jongelui zouden wel graag een safari meemaken. Mm -hmm. Heel Coralis, Nu moet je niet doen voorkomen of Piet en ik dat alleen willen. Om januari en jezelf bent er even fel op gebrand als wij. Ja, maar ver een beetje gelijk. Alle vier zouden we graag op safari gaan. Gaat je voorkeur naar iets uh, speciaals zijn? Nou, toch niet. Of beter gezegd, alles interesseert ons. Dan kan ik misschien een goed voorstel doen. Alsjeblieft, Wil. De directeur heeft me de vrije hand gegeven. We kunnen dus gaan waarheen we willen. Maar als het voor jullie dan toch hetzelfde is, zou ik er de voorkeur aan geven naar de oostelijke grens van het reservaat te gaan. Is daar iets speciaals te zien, Bill? Iets speciaals niet, nee. De wilde dieren die er leven, tref je ook overal elders aan. Maar er gebeurt daar wel iets dat ik graag ter plaatse zou willen onderzoeken. Bedoel je dat je het nuttige aan het aangename wilt maken? Wel ja. Het zal me misschien in de gelegenheid stellen een raar geval op te lossen. Terwijl uit jullie de mogelijkheid biedt het reservaat te leren kennen zoals gewone toeristen dat die normale omstandigheden nooit zouden kunnen. Ja, dan hoeven we natuurlijk niet lang over te denken, Bill. We gaan waar jij ons brengen wilt. Mogen we weten wat er aan de hand is bij die oostelijke grens? Er is geen geheim aan. We hebben vastgesteld dat in dat gebied de laatste tijd geregeld buffels verdwijnen. Dat zou ik nu in het treinen willen trekken. Maar, maar, maar hoe kunnen nu zulke grote dieren zomaar verdwijnen, Bill? Dat is net de vraag die ons bezighoudt. Het komt wel meer voor dat kleine groepjes graseters afdwalen en buiten het reservaat geraken. Maar vroeg of laat komen ze vanzelf terug. En dat doen ze nu niet? Nee. Ze verdwijnen zonder veel sporen na te laten. En we zien ze niet terug. Nou, dat klinkt wel erg geheimzinnig. Bill. Heb je geen vermoeden van wat er mee kan gebeuren? Het zou wel eens het werk van stropers kunnen zijn. Wordt er nu ook al jacht gemaakt op wilde buffels? Het mag natuurlijk niet en zeker niet in een reservaat. Maar het vlees van wilde buffels is even smakelijk als dat van gekweekte runderen. Het kan als gewoon consumptievlees in de handel gebracht worden, zonder dat iemand het verschil merkt. Ah, op die manier kan het een uiterst winstgevend zaakje worden. Een buffel kan een aardig sommetje opleveren, ja. Maar kom, het staat nog helemaal niet vast dat de verdwijning van onze dieren het werk van stropers is. Ik hoop dat onze tocht het antwoord zal geven. Ik ook. Maar uh, laten we het nu hebben over de praktische kant van onze safari. De beste en gemakkelijkste manier om in het reservaat rond te toeren... ...is er met onze speciale safariwagen op uit te trekken. Ik had gedacht er onze duikende eend voor in te zetten. Het uh, voertuig waarmee jullie hier gekomen zijn? Oh, het is een heel speciaal voertuig, Bill. Het kan rijden, varen en vliegen. Het kan zelfs duiken en onder water varen. Mm -hmm. Dat zijn dan een heleboel eigenschappen, moet ik zeggen. <laughs> Zoveel mogelijkheden bieden onze wagens niet. Zullen we dus afspreken dat we met onze duikende eend op safari gaan? Oké. Okay. Ik wil dat wonderbare tuig wel eens aan het werk zien. Schikt het je dat we morgenochtend vertrekken, Bill? Oh, wat mij betreft is er geen enkel probleem. Goed, dat is dan in orde. Die avond gingen we alle vier nog eens extra vroeg slapen. Opdat we de volgende morgen goed uitgerust de tocht zouden kunnen aanvangen. Het reservaat moet wel een grote oppervlakte beslaan, Bill. Het is wel erg uitgestrekt. Je zou er dagen in kunnen rondtouren en nog niet alles gezien hebben wat er te zien valt. Welke dieren komen hier zoal voor? Alle Afrikaanse diersoorten zijn hier vertegenwoordigd. Maar uh, nu jullie de natuur vanaf de grond hebben kunnen bestuderen... ...zouden we alles misschien eens vanuit de lucht kunnen bekijken. Zou je willen dat we de tocht al vliegend verder zetten, Bill? Om drie redenen, ja. Welke redenen? Vanuit de lucht krijg je een veel beter overzicht van het gebied. Dat zal wel. We zullen ook veel sneller opschieten. En dus nog bij de oostelijke grens geraken voor de avond valt. En de derde reden? De derde reden is dat ik jullie duikende eentjes wil meemaken als helikopter. Gesp <grijg> de van mensen. Dan zullen we onze vriend Bill dadelijk zijn luchtreisje gunnen. Het reservaat bood ongelooflijk mooie landschappen. Het bestond hoofdzakelijk uit uitgestrekte graslanden maar werd doorsneden door tientallen rivieren. Langsheen deze waterlopen hadden zich galerijwouden gevormd die de eerste voorpoten waren van de verder in het zuiden gelegen tropische oorwouden. Vanuit onze duikende eend kregen we ook dieren te zien. Hoofdzakelijk grote kudde graseters, antilopen, herten, gazellen en buffels die bij het naderen van onze brommende machine in panische angst op de vlucht sloegen. Neushoorns en olifanten kregen we eveneens te zien. Maar de roofdieren hielden zich schuil. Nu ja, daar zouden we ook wel kennis kunnen mee maken, hoopten we. Tegen de avond bereikten we onze bestemming. Professor? Ja, Bill? Net voor dat galerijwoud daar zou je de duikende eend aan de grond moeten zetten. Hebben we de oostelijke grens van het reservaat bereikt? De rivier in het woud vormt de grens. Zo, oh. zie ik daar ginds. Geen inlands Dat klopt. Ik wist niet dat in het reservaat ook mensen woonden. Die mensen maken eigenlijk ook deel uit van het reservaat. Leven ze dan nog altijd even primitief als vroeger? Nee, dat is de laatste jaren wel fel veranderd. Ze beschikken tegenwoordig ook over modern comfort. De meeste mannen zijn in dienst van het reservaat. Ze helpen ons bij het uitvoeren van bepaalde werkjes. Ja, ja, van toe bewijzen onze uitstekende diensten. Die mensen zijn nog wel veel dichter bij de natuur staan dan wij, neem ik aan. Ja, en daardoor zijn ze ook wel een beetje naïever en bijgeloven gebleven. Opgelet, mensen. We gaan landen. Laat de duikende eend maar vlak bij dat dorp neerkomen, professor. Dan kunnen we de nacht doorbrengen. Uitstekend, Bill. Ik ben blij de benen weer eens te kunnen strekken. Kijk eens hoeveel mensen naar onze duikende eend komen. Ze krijgen ook niet elke dag bezoek, Marleen. Laat staan van een wonderbare machine als de duikende eend. Ah, daar heb je warm, maldoe. De dorpselverte, in eigen persoon. De aankomst van de duikende eend betekende zichtbaar een belangrijke gebeurtenis voor de inheemse bevolking. Bill kenden ze al lang, maar onze aanwezigheid wekte in hoge mate de nieuwsgierigheid op. We werden uitgenodigd de avond in het dorp door te brengen en samen met de kleurlingen rond het vuur te zitten dat ze ter onze eer op de open plek tussen de hutten hadden aangelegd. Van al wat er tussen Bill en hen gezegd werd, begrepen we niet veel omdat het gesprek in een inlandse taal gevoerd werd. Uit het weinige, dat we er toch van begrepen, meenden we nogthans te mogen opmaken dat ze het hadden over de raadselachtige verdwijningen van buffels. Toen we laat in de avond naar onze duikende een terugkeerden, hoorden we Bill erover uit. Je hebt het met die mensen zeker al gehad over de geheimzinnige verdwijningen, Bill? Ik ben er dadelijk over begonnen, ja. Weet er u al wat meer over? Niet zo heel veel. Maar toch zijn er wel enkele nieuwe elementen aan het licht gekomen. Welke? Dat de dieren er altijd s'nachts en in dezelfde richting vandoor gaan. Welke richting gaan ze uit? Ze steken op een of andere doorwaardbare plaats de rivier over en komen zo buiten het reservaat. Dan moeten daar beslist mensen de hand in hebben. Op het eerste gezicht wel. Maar het merkwaardige is dat er nooit mensen in de nabijheid van de buffels opgemerkt werden als er een groepje vandoor doorging. Dat kan alleen maar betekenen dat die veedieven zeer sluw te werk gaan. En dat ze onzichtbaar en onhoorbaar hun slag slaan. Nee, nee, nee. Zoiets is totaal uitgesloten. Zonder enige rug te maken kun je niet telkens een tiental dieren van een kudde afscheiden en ze de rivier overjagen. Dat kan gewoon weg niet. Ja, dan is het wel echt een mysterieus geval. Ach, vroeg of laat zullen we het raadsel wel opgelost krijgen. Maar uh, de inlanders hebben me nog wat anders verteld. Een goed nieuwtje, eigenlijk. Wat is het? Dat het reservaat een nieuwe diersoort rijker geworden is. Een dier dat hier tot op heden nog niet voorgekomen is. Ja. Een aanwinst, dus. En over welk dier gaat het? Ook over een buffel. Maar dan over een zeer zeldzame soort. Namelijk een spierwitte. Een witte buffel? Maar hoe kan die hier zo plotseling opgedoken zijn? Wie zal dat zeggen? Het is mogelijk dat hij uit het zuiden gekomen is en toevallig in het reservaat beland is. Dat dier zouden we moeten te zien krijgen. Het spreekt vanzelf dat we er jacht op moeten maken. Maar makkelijk zal het wel niet worden. Als dat dier nu werkelijk spierwit is, dat, dan moet dat toch dadelijk opvallen, Bill? Jawel. Maar die speciale kleur is ook de reden waarom het zeer schuw is. Hoe opvallender van uitzicht een dier is, hoe kwetsbaarder het wordt... En hoe meer gevaren er bedreigen? Dat, dat is begrijpelijk. Het is net het tegenovergestelde van de bescherming die schutkleuren bieden, is het niet? Naar het zeggen van de inlander is die witte buffel zo schuil dat hij zich enkel s'nachts vertoont. En zich overdag goed schuilhoudt in het galerijwoud. Hm. Dan zullen we s'nachts buiten moeten wat we te zien willen krijgen. Ik vind dat zo'n zeldzaam dier de moeite loont er een nachtje voor op te offeren. Nou, voor ons niet gelaten, Bil. Wij willen graag van de partij zijn. Dan stel ik voor het morgen nacht te doen. Een nachtelijke safari. Dat staat me wel aan. Ja, ja, ja. Maar kan dat niet gevaarlijk worden, Bill? Gaan de meeste roofdieren niet juist na het invallen van de duisternis op jacht? Daar heb je mijn dappere broer weer. Piet heeft gelijk, Marleen. Je bij avond of nacht in een wagen kan inderdaad gevaar opleveren. Zie je nu wel, zus. Maar stel je gerust, Piet. We zijn met z'n vijven. Bovendien beschikken we over doeltreffende wapens. Oh, maar het is toch niet de bedoeling dat we de dieren moeten neerkogelen, pil? Zeker niet. Dat zou doodjammer zijn. Maar de wapens die ik bedoel zijn even onschadelijk als doeltreffend. Maar over welke wapens heb je het eigenlijk? Over onze sterke zaklantaarns. Die kunnen de gevaarlijkste roofdieren op afstand houden. Zeg, maar kunnen we ook niet rekenen op de hulp van de inboorlingen? Zij weten toch het best waar we de witte buffel moeten zoeken? Die mensen zouden ons inderdaad uitstekende diensten kunnen bewijzen. Jammer genoeg zullen we ze niet met ons mee kunnen krijgen. Waarom niet? Ik heb het al gezegd. Al deze mensen leven nog zeer dicht bij de natuur. Wanneer zich daarin iets abnormaals voordoet, zoals de komst van deze witte buffel bijvoorbeeld, dan gaan ze daar ondanks alles nog iets bovennatuurlijks in zien. Bijgeloof en een tikkeltje angst voor alles wat ongewoon is, speelt nog altijd een belangrijke rol in het leven van deze mensen. Wil je zeggen dat ze bang zijn en ons daarom niet willen vergezellen? Voor geen geld ter wereld zouden ze s'nachts op jacht gaan. Daar ben ik zeker van. Niet goed. Dan maar niet. Met ons vijf zijn we trouwens mans genoeg, vind ik. <güls> Vooral met jou erbij, zus. Zeg eens jij. Hou jij jezelf voor de aap, hè? Een nachtelijke safari. En dan nog in een donker galerijboud... ...waar je wellicht tientallen gevaren bedreigen... ...lokte me niet erg aan. Maar voor geen geld ter wereld... ...had ik me eraan willen onttrekken. Bovendien... ...rekende ik op de ervaring en het gezonde verstand van Bill. Als hij beweerde dat onze nachtelijke tocht niet zo gevaarlijk was als ik het me voorstelde... ...zou het ook wel zo zijn. De volgende avond, bij het invallen van de duisternis... ...begaven we ons met zijn vijven naar het galerijwoud. We hadden de voorzorg genomen enkele wapens mee te nemen... ...hoewel ons beste verdedigingsmiddel, volgens Bill, toch nog altijd... Onze zaklantaarns spormde. Zeg eens, Bill. Uh, ja, professor. Gaan we in het Blinde Weg zoeken? Nee, nee, nee, ik ook niet. De inborlingen hebben we heel precies de plaats aangewezen waar we de meeste kans hebben om onze witte Buffel te ontmoeten. Waar is dat ergens? Zowat uh, twee kilometer van het dorp vandaan. Als we daar het woud in gaan en de rivier volgen, bestaat de mogelijkheid dat we onze zeldzame Buffel te zien krijgen. Maar, eh, uh, opgepast. Hier moeten we wel het woud binnendringen. Het zal niet gemakkelijk worden, vrees ik. Het is hier geen oerwoud. De gewassen zijn niet en Het zal best meevallen. Kunnen we onze lantaarns knippen? Dat zal ik je aanraden. Het zal ons toelaten gemakkelijker de hindernissen te ontwijken... ...en de dieren op afstand te houden. Hoe? wat is dat? <laughs> het is maar een aapje dat we in zijn rust gestoord hebben. Kom, volg maar. Maak je niet ongerust. Hoe ver zijn we van de rivier vandaan, Bill? Maar enkele honderden meters. We zullen ze zo bereiken. Opgelet mensen. dat is toch vast geen onschuldige adem? Nee, we staan niet erin. Oh, ik zie twee groene ogen. Daar, bij die donkere straat. Wacht, ik richt de straal van mijn zaklantaar erop. De ogen zijn al verdwenen. Eh, heb je kunnen zien welk dier het was, Bill? Nee, ik vermoed dat het een panter geweest is. Ah, Hij is er van door? Het dier was waarschijnlijk banger van jou dan jij van hem. Ik hoop het. We kunnen verder, mensen. Ik heb het gevoel dat we al vlak bij de rivier gekomen zijn. Ik meen geklachten van water te horen. Ja, wel, uh, we zijn er. Uh, het is hier gelukkig heel wat klaarter dan onder de bomen. Hè. Wat doen we nu, Bill? Langzaam en voorzichtig de oever volgen. Het liefst met gedoofde lantaarns nu. Is dat niet wat gewaakt, Bill? Er is voldoende maanlicht om te zien waar we lopen. En wat het gevaar betreft... Uh, ja, dat bedoelde uh... ik net. Zodra je iets verdachts hoort of ziet, moet je natuurlijk je licht aanknippen. Zwijg eens allemaal. Dat is een buffel. De witte buffel misschien. Kijk, kijk daar, Bill. Kijk daar in de rivier. Maar zo waar dat is hij. De witte buffel. Hij waaat de rivier door. Ja, ja, maar hij is niet alleen. Achter hem volgen andere dieren hem naar de overkant. Die donkere schimmen achter hem zijn gewone buffels. Hop af, mensen. Vlug. Het heldere maanlicht had ons inderdaad toegelaten een honderdtal meter stroomafwaarts duidelijk de geheimzinnige witte buffel te zien. Hij stak de rivier over en werd gevolgd door een tiental grote donkere schaduwen waarin Bill dus gewone buffels herkend had. Voor we nogthans de bewuste plek bereikten, waren de dieren al verdwenen tussen de gewassen op de andere oever. Op onze beurt staken we de rivier over om de achtervolging in te zetten. Maar dat was vergeefse moeite. De witte buffel en zijn gevolg hadden lang voor ons al de zoom van het galerijbouw bereikt en waren verdwenen in de grote grasvlakte die zich erachter uitstrekte. Dat is nu wat je geluk met een ongeluk noemt. Ja, we hebben de witte buffel te zien, maar hem niet te pakken gekregen. Goed. Maar zal ik eens wat meer zeggen? Wat Wil? Ik geloof dat we twee vliegen in één klap geslagen hebben. Wat bedoel je daarmee? Dat we samen met die witte buffel ook het raadsel van de geheimzinnige verdwijningen hebben opgelost. Hoe kom je daarbij, Bill? Je hebt nog even goed als ik kunnen zien dat die witte buffel niet alleen optocht was. Nee, hij was in het gezelschap van een tiental gewone buffels. Juist. En in welke richting zijn ze verdwenen? Ze zijn de rivier overgegaan. Over de rivier die de oostelijke grens van het reservaat vormt. Ja. De richting dus waarin onze buffels altijd verdwijnen. Ik snap nog altijd niet goed wat je wil zeggen, Bill. Dan zal ik duidelijker uitleggen welk idee hiermee opgekomen is. Daar ben ik benieuwd naar. Stel dat die geheimzinnige witte buffel nu eens geen in het wild levend dier is, maar een afgericht. En dan? En dat hij door veedieven hierheen gestuurd wordt met de bedoeling onze buffels uit het reservaat te lokken. Zou zoiets mogelijk zijn? Als die witte buffel een stier is, is het heel goed mogelijk. Zodra hij zich bij een kudde wilde buffels voegt... ...zal hij wel dadelijk enkele buffelkoeien om zich heen weten te scharen. En die koeien zullen hem ook gewillig volgen als hij later weer weggaat. Wil je zeggen dat hij ze met zich meelokt buiten het reservaat? Dat bedoel ik, ja. ja, ja dat is een verdraaid snuggere theorie, die beeld. Maar uh, is het niet wat vergezocht? Heel wat tekenen wijzen erop dat ik gelijk heb. Bijvoorbeeld? Ten eerste, het feit dat die geheimzinnige witte buffel net opgedoken is... ...op het ogenblik dat de verdwijningen begonnen zijn. Hm, dat kan toeval geweest zijn. Zeker? Maar het moet al een bijzondere samenloop van omstandigheden zijn dat er enkel opgemerkt werd bij de oostgrens van het reservaat en nooit ergens anders. Dat is wel zonderling, ja. En ten derde kan de rol die de witte buffel speelt een verklaring geven waarom onze dieren er altijd met stille trom van doorgaan. Als ze werkelijk door hem uit het reservaat gelokt worden, is het niet nodig dat er menselijke drijvers met knallende zwepen bij betrokken worden. De dieren gaan uit vrije wil met hem mee, zonder dat iemand ze ertoe moet dwingen. Nou, als je de zaken zo voorstelt, begin ik ook te geloven dat je het bij het eind kunt hebben. En dan moeten die veedieven verdraaid slimme kerels zijn? Gehaaide kerels moeten het zijn. Hun spelletje zit buitengewoon knap in elkaar. Zelf lopen ze geen enkel risico... ...omdat ze zich nooit persoonlijk in het reservaat moeten vertonen. En anderzijds moeten ze ook rekening hebben... ...op de bijgelovigheid van de inbootlingen. Bill, ik ben er nu ook bijna volledig van overtuigd dat je gelijk hebt. En het bewijs gaan we morgen zoeken. Hoe wilt u dat doen, om Januari? Als alles gebeurt zoals Billet ons uitgelegd heeft, kan het niet anders... ...dan dat zich niet zo heel ver in vandaan ergens een kraal of een weide bevindt... ...waar de gestolen dieren opgevangen worden. En waar ze neergeschoten en geslacht worden. Zo'n kraal of weide moet beslist te vinden zijn. En dus? Dus gaan we morgen vroeg met onze duikende eend op verkenning... ...in het gebied ten oosten van het reservaat. Ik ben er stellig van overtuigd dat we die kraal zullen te zien krijgen. De volgende morgen, bij het krieken van de dag, waren we weer met ons vijven in de duikende eend gestapt en vlogen we boven het reservaat. Dit moet ongeveer de plaats zijn waar de witte buffel vannacht samen met onze buffelkoeien het galerijwoud verlaten heeft. Als ik me niet vergis, zie ik daar een spoor op de grond. Ik zal wat lager vliegen, dan zullen we het duidelijker te zien krijgen. Mogelijk. Het zijn wel denkelijk sporen van dieren. Ik zal zelfs meer zeggen. Het zijn hoefafdrukken van een tiental buffels. Ja, dan wordt het eenvoudig. We dienen enkel dat spoor te volgen. Het zal ons vanzelf naar de verblijfplaats van de witte buffel voeren. En dat spoor volgen zullen we onmiddellijk doen. Het spoor is vaak, Bill. Dat komt omdat we verder van de rivier vandaan komen en de grond droger wordt. Maar er is het niet. We kennen nu toch de algemene richting die de dieren genomen hebben. Als we in dezelfde richting verder blijven vliegen... ...dan moeten we vroeg of laat een kraal of omheinde weide te zien krijgen. Ik, ik zal de snelheid wat opdrijven. Bel, kijk daar. Me dunkt dat ik enkele houten gebouwtjes zie. Ja, met een omheinde weide ernaast. Zou dat het hoofdkwartier van de veedieven kunnen zijn? De kans is groot. Laat de duikende eent er niet pal overheen vliegen, professor. Het zou erg lang kunnen wekken. Hé, hey, maar ik zie nog wat anders. Wat? Ja, een witte vlek in een afzonderlijke weide. Kan het de witte buffel zelf zijn? Hier, Bill. Neem de verrekijker. Ja, ja. Het is de witte buffel. Er is geen twijfel mogelijk. En dus is je theorie juist. Er is wel geen spoor meer te zien van onze eigen buffels. Ik veronderstel dat die inmiddels al geslachten uit elkaar gehaald zijn. Ja, wat doen we nu, Bill? Dat is niet zo moeilijk te raden, dacht ik. We gaan op staande voet de politie opzoeken en haar vertellen wat we gezien hebben. Als die mensen zich in de nabijheid van de houten gebouwtjes in Hinderlaag leggen... ...moeten de vee die we vroeg of laat in de val lopen. Zeg me, waar we politie kunnen vinden. Dan vliegen we er dadelijk heen. We moeten naar de dichtstbijzijnde stad. En welke stad is dat? Oeheli, een havenstad. Het zou me geen ziertje verwonderen als het slachtvlees daarheen gebracht werd... ...om er verhandeld te worden. Mooi. Dan vliegen we meteen door naar Oeheli. Die stad ligt niet zo heel ver hier vandaan. Met de duikende eend kunnen we ze in 10 minuten bereiken. Op weg naar Rueli dan. De zaak van de verdwenen buffels kwam nog sneller tot een oplossing dan we verwacht hadden. Enkele politiemannen stelden zich verdekt op in de nabijheid van de houten gebouwtjes die we vanuit de lucht ontdekt hadden. Ze stelden vast dat de witte buffel tegen de avond weggebracht werd in de richting van het reservaat. Enkele uren later kwam hij inderdaad terug met enkele buffelkoeien die hem gewillig volgden tot in de omheinde weide. Daar stonden de veedieven met geladen geweer te wachten om de dieren ter plaatse neer te knallen. En zo is, dankzij onze safari en jullie duikende eend, de zaak van de verdwenen buffels opgelost, vrienden. Voor ons is het een boeiende belevenis geworden, Bill. Iets dat jullie misschien niet lucht zullen vergeten, veronderstel ik. <laughs> ik vind het jammer dat we niet nog eens zo'n tocht kunnen maken. Er is vast nog heel wat te zien in het reservaat. Eh, niks aan te doen, Marleen. We moeten verder. Het spijt me. Ik hoop dat jullie later nog eens naar ons reservaat zullen komen. We zullen zien, Bill. We zullen zien.